wil het anders dus vandaag over de maaltijd deseren gaan? Kent u nog een andere benaming over de maaltijd de zere? Avondmaal, daar zijn we mee groot geworden. Hè? Het avondmaal, want de maaltijd de vindt plaats in de, in de avond. De maaltijd de seren, ik weet niet of u er ooit verder over nagedacht heeft, maar eigenlijk kun je maar één keer per jaar vieren. Als de maaltijd de zere. Verder kun je natuurlijk zoveel malen in het jaar als je wil, brood en wijn delen. We noemen dat dan de kidus, de heiliging. Maar de maaltijd des heren, is een zaak die uh, door Yeshua is aangegaan, de dag voordat hij gevangen genomen gaat worden. Hij zegt tegen zijn discipelen rondom de tafel, ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer ik leid. Wil je je voorstellen, tot je jezelf schaart tussen discipelen. We zijn discipelen. Maar tegen zijn discipelen heeft hij gezegd... Ik heb vurig begeerd om met u dit paascha te eten eer dat ik lijd. Daarom is het goed om voor de tijd van het lijden... en elkaar de maaltijd de te nuttigen. Specifiek gericht op het doel waartoe hij hem ingezet heeft. Ook al denken we vele malen in het jaar na... want ook met het Sabbatsopenen wat we doen... Dan drinken we natuurlijk ook altijd nog de wijn. We breken brood. Dit is avondmaal des Heren. Waar gaat het om over in de tijd? We spreken over de veertiende Abib. Of de veertiende Nisan. Op de avond, de vooravond van de veertiende Nisan... ...vindt de maaltijd des Heren plaats. Als Yeshua met zijn discipelen naar de bovenzaal gaat. Dat is de avond voordat hij gevangen genomen wordt. Want als je deze bovenzaal verlaat en hij gaat naar de hof van Gethsemane. Dan wordt hij in de hof van Gethsemane wordt hij gearresteerd. Wordt hij voor het Sanne erin geleid. Wordt hij ter dood veroordeeld. En om negen uur s morgens tot middags drie uur. Dan wordt hij van het kruis afgehaald. En voor zes uur wordt hij begraven. Dus het is een hele toegespitste tijd. Een hele bijzondere tijd. Wij gaan dadelijk verder met deze tijdrekening. Alleen deze tijdrekening die ik hier gebruikt heb. Die heb ik nog gebruikt uit het jaar dat het viel, ook in het jaar dat Yeshua gekruisigd is. En dat was de veertiende Nissan, was op een woensdag. Hij is dus op een woensdagmiddag gekruisigd geworden. Dan krijg je de donderdag, de vrijdag en dan is dit de Sabbat die in die week plaatsvond. En de dag na deze dag, dat was toen de tijd ook een feestsabbat, daar gingen ze tellen. De eerste, tweede, derde en zo ging de omertelling aan de gang. De dag na de Sabbat ging de omertelling aan de gang. Maar daar komen we nog op terug. We zitten momenteel op de vooravond, de nacht van de 14e Nissan. Daarom zijn we vanavond bij elkaar gekomen. Morgen, overdag, op dezelfde 14e Nissan wordt die Shula gekruisigd. Zo dicht tevoren zitten. Ook de discipelen beseffen nog niet wat er gaat gebeuren. Ze zijn natuurlijk wel op die vooravond bij Yeshua. En hij gaat op die avond gaat hij zijn eigen bloed inzetten als het bloed van het verbond waar het over gaat. We hebben natuurlijk altijd de beker gedronken. We hebben altijd wijn gedronken. We hebben altijd over slachtoffers nagedacht. Maar Yeshua heeft op deze avond de wijnbeker aangetoond als het verbond in zijn bloed. Is iets anders dan het bloed van stieren en bokken. Want dat was natuurlijk een uitzicht op dat ware bloed wat vergoten zou worden. Nou, Yeshua die zegt heel duidelijk, broeders en zusters: Ik heb vurig begeerd dit pascha met u te eten, eer dat ik leid. Dus laten we ons maar verplaatsen in de tijd van de discipelen. Ik heb hem wat voor u uitvergroot. De 14e Abib, we spreken over het nachtdeel waar we vanavond zitten. Vandaag zit er om. Bijna negen uur, 21 uur, hier zitten we. Morgen is het zover. Op die dag, hij werd gekruisigd. We gaan lezen in Lukas 22. Staat geschreven, de dag der ongezuurde broom kwam... waarop het paascha moest geslacht worden. En hij, zond Petrus en Johannes uitzeggende, gaat heen... en maakt het paascha voor ons gereed... Opdat wij het kunnen eten. Wat is ook weer Pascha? Pascha is voorbijgang. Pascha heeft te maken met het paaslam, het paasoffer. Het lam dat de Israëlieten moesten slachten en eten. op de veertiende dag van de maand Aviv. En het bloed ervan op de deurposten sprenkelen, zodat de verderfengel hun huis zou voorbijgaan. Zie je, daar komt hij. Daarom heet Pascha is voorbijgaan. Eigenlijk gaat de doodsengel, die gaat voorbij. Hij kwam over Egypte heen, maar ook het Joodse volk woont in die tijd in Egypte. Dus ieder oudste zoon zou gedood worden door de doodsengel. Toch heeft God voor zijn volk een weg ter ontkoming door het bloed van een lam. Zodat de doodsengel voorbij zou gaan als hij het bloed zag. De gekruisigde Messias wordt vergeleken met het geslachte paaslam. Dat is de basis waar het over gaat. Lucas 22 vers 13. Zij gingen heen en vonden zoals Yeshua het hun had gezegd en zij maakten het pascha gereed. De discipelen waren uitgegaan en ze vonden inderdaad een zaal die volledig was toebereid om dit maaltijd te vieren. Toen het uur aangebroken was en hij, Yeshua, ging aanleggen en de postelen ...met hem. En Yeshua zei tot hen... ...daar komt hij... ...ik heb vurig begeerd... ...dit ga met u te eten eer dat ik leid. Hier zitten ze aan tafel. Dat plaatje laten we maar de hele avond staan. He, gaat ertussen zitten. Ik zeg u... ...dat ik het voor zeker... ...niet meer eten zal... ...voordat het vervuld is... ...in het koninkrijk van God... Dus het is echt het laatste avondmaal wat Yeshua tot zich neemt. Hij zelf gaat het offer worden wat de andere dag geslacht gaat worden. De discipelen snappen daar nog niets van. Wij weten het omdat we achter de zaak staan. Maar voor de discipelen is het alleen maar een naar voren gehaalde Pesachmaaltijd. Yeshua, hij nam de beker op. Hij sprak de dankzegging uit. Dat doen wij ook. We spreken ook de dankzegging uit. Hij zei... Neem deze en laat hem bij je rondgaan. Hè? De beker wijn. Want ik zeg u, zegt Yeshua... Ik zal van nu af aan voor zeker niets van de vrucht van de wijnstok drinken... voordat het Koninkrijk Gods gekomen is. Hoe zou u reageren als je daar gezeten had? En Yeshua zei dat. Het is mijn laatste beker wijn. Ik zal geen wijn meer drinken voordat het Koninkrijk Gods komt. Dat is vreemd, vind je ook niet? Maar stel voor dat je ertussen zit en je denkt: ja, het Koninkrijk Gods komt. Wanneer komt het Koninkrijk Gods eigenlijk? Is het er al, het Koninkrijk van God? Of leven wij in het geloof in het Koninkrijk van God? Maar het moet nog opgericht worden. Het Koninkrijk van God wordt natuurlijk pas opgericht als Yeshua terug is en als koning gaat regeren over deze hele aarde. Dan is Yeshua koning over heel de aarde. Koning der koningen. Dus het is iets waar we op vooruitzien. Ook al deze mensen zijn in het geloof gestorven. En ze hebben de belofte nog niet verkregen. Net als Abraham, Isaac, Jacob, alle gelovigen zijn gestorven. En ze hebben de belofte nog niet verkregen. Ze zijn in geloof gestorven. Nog steeds uitziende op de komst van Messias, die het koninkrijk gods gaat oprichten. en de heerschappij over de hele wereld. Wij kijken er ook nog steeds naar uit. Yeshua die neemt dan het brood en hij spreekt de dankzegging uit. Hij brak het, het gaf het hun, hij zegt dit is mijn lichaam. En dat is bijzonder. Dat doe ik ook met het beker wijn. Dit is mijn bloed. Dat is bijzonder. Nog nooit iemand daarvoor heeft deze woorden gesproken. Iedereen heeft altijd het, uh, het lammetjesvlees gegeten. En dat lammetjesvlees dat zag natuurlijk uit op het offer van de belofte. Maar Yeshua heeft het nou niet over vlees, hij heeft het over brood. Hij nam brood en sprak de zegen uit, hij brak het, hij zegt, dit is mijn lichaam. Dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachten is. Je kan dus ook niet zeggen dat op deze vooravond van de 14e nissan, tot het het peestdagmaaltijd is. Want er is nog nooit op een peestdagmaal gesproken over het lichaam van Messia. Het is echt nieuw. We praten ook over een nieuw verbond wat aangegaan wordt, want het oude verbond was nog steeds een verbond in het bloed, ...van stieren en brokken. Is allemaal schaduw, is allemaal vooruitziend op het ware offer. Ik denk voordat de kwartjes vallen bij de discipelen... ...tot het toch nog even tijd nodig heeft. Ik denk zelfs tot het over de dood van Yeshua en zijn opstanding heen... ...tot hij ze dan nog eens een keertje helemaal gaat uitleggen... ...hoe het nou gegaan is. Opdat ze zouden zeggen, oh, is dat het geweest? Maar dat hebben we toch niet gesnapt, heer? Want ze snappen echt niet wat er gebeurt. Pesach vieren met de sedermaaltijd is bekend voor iedere jood. Maar wat hij doet op de maaltijd des Heeren was nieuw voor de discipelen. En het verbond in het bloed van Yeshua is volkomen nieuw. Dan is ook het deel van het nieuwe verbond. Verder praten we over hetzelfde verbond wat van eeuwigheid afgepredikt is geweest. Alleen met Yeshua kregen we inzicht in zijn ware lichaam en in het ware bloed waar het om gedraaid heeft. Evenzo zegt Yeshua de beker. Welke beker? Want er waren natuurlijk in de normale zei de maaltijd, vier bekers. Zo zegt hij de beker. Welk is het? Na de maaltijd. Zeggende: Deze beker, die dus van na de maaltijd is, is het nieuwe verbond in mijn bloed. ...is nog nooit dan voren gezegd. Die voor u uitgegoten wordt. Ik denk dat de discipelen met de oren klapperen. Wat gebeurt er? Ze weten wel dat het morgen natuurlijk de zedemaaltijd maaltijd is. En dat zij dus een avond ervoor zitten. En dat Yeshua de maaltijd is Heren, zoals we dat noemen, eigenlijk inzet. Dadelijk verbindt hij er nog meer aan. Toch zegt hij, zie... De hand van hem die mij verraadt of gaat verraden. is met mij aan de tafel. Dus binnen die twaalf die er zitten, zegt hij: Er zit er ook eentje aan tafel die me gaat verraden. Dat is een shock voor de discipelen. Want de zoon des mensen gaat wel heen. naar hetgeen beschikt is. Dat is ook een mooi woord, hè? dat beschikt. Dat lag al in het denken van God van tevoren bepaald. God overziet de tijden in eeuwigheden. Vanaf het begin ziet hij het eind en van het eind ziet hij het begin. God is namelijk over alle tijden heen. Hij praat voor God altijd in de tegenwoordige tijd. God is eeuwig. De zoon des mensen gaat wel heen, zegt Yeshua, maar hetgeen beschikt is, dat is door zijn vader. Doch weet die mens door wie hij verraden wordt... Dat is profetie, hè? Hij zal verraden worden. Het is vooruitgezegd. Maar wee de mens die het gaat doen. Ook al heeft vader het van tevoren gezegd, het gaat gebeuren. Wee die mens door wie hij verraden gaat worden. En die zit aan tafel. Judas. Ik denk dat Spaans van de oud wordt voor hem. Zou Yeshua het ontdekt hebben? Zou er iemand zijn geweest? He, van die Romeinse soldaten die het uiteindelijk toch verlinkt heeft tot het afgesproken is. Je weet nooit hoe Judas zich gevoeld heeft. Nou, de discipelen beginnen onder elkaar erover te twisten. Wie van hen zou dit wel kunnen zijn die dat zou doen? De heer verraden. Wie zou dat doen? Er ontstond zelfs oneenigheid onder hen over de vraag wie van hen als eerste moest gelden. Het is een, ja, toch wel een beetje strijd onder de discipelen. Wie ook niet? Wie gaat nou de heer verraden? En ja, ja wie is nou aardig de eerste onder ons? Het lijken net uh, mensen zoals wij. Hè, een beetje van uh, hetzelfde, hetzelfde soort vlees. Yeshua die zegt tot hen, lieve broeders... ...de koningen der volkeren voeren heerschappij over hen... ...en die koningen der volkeren, dat zijn hun machthebbers... Worden weldoeners genoemd. Ik denk je waar begint hij nou erover te praten. Hij zegt de koningen van de volken, die voeren heerschappij over hen, het zijn hun machthebbers, zij worden weldoeners genoemd. Typisch is een uitspraak. Doch gij, zegt hij tegen de discipelen, niet alzo. Zij hebben dus niet een leider, een koning die naar beneden toe regeert. Zeer opvallend dat Yeshua dat zegt. Doch gij niet al zo, zegt hij, maar de eerste onder u, broeders, discipelen, als de jongste en de leider als de dienaar. Dus de broeders, discipelen en de leider als dienaar. Yeshua stelt zichzelf aan als dienaar, om zijn discipelen te kunnen dienen. En niet als de grote leider. Nee, de echte leider is de dienaar in het koninkrijk van God. Want daar praten we over. Het koninkrijk van God is volkomen anders... als het koninkrijk van de wereld... waar de koning de baas is... en iedereen daaronder moet buigen. Want wie is nou de eerste, zegt Yeshua? Waarom praten ze over aanliggen? Hier hebben ze natuurlijk wel een tafel getekend... maar zo was het niet. Ze hadden natuurlijk op de grond kleed liggen... en op dat kleed was alles uitgestald... en ze lagen op de grond... met een kussentje achter de rug... Zij lagen aan. Wie is nou de eerste die aanlicht of die dient? Vraagteken. Is het niet die aanlicht? Maar ik ben in uw midden als dienaar. En de rest ligt aan. Hij dient zijn discipelen. Is totaal tegen alle bedenkingen in. Ook in Israël. Gij zei het die steeds bij mij gebleven zijn, zegt hij tegen zijn discipelen. Waarzo? In mijn verzoekingen. De drieënhalf jaar dat Yeshua gepredikt heeft, is natuurlijk schitterend geweest. Mensen die genezen werden, hersteld werden, blinden zienden, meelaatsen, kreupelen. Alles werd hersteld en opgewekt. Het is een enorme hype geweest. Als Yeshua in een stad aankwam, liepen de hele stad uit. In de hoop dat elke ziel die ziek was genezen zou worden. En in ieder die Yeshua ontmoette, werd gewoon genezen. Zelfs later, als Petrus nog langskomt... gaat de schaduw van Petrus over een zieke heen en die springt overend. Zo krachtig was het Koninkrijk Gods in de dagen van Yeshua en de dagen daarna. Hij zegt tegen de discipelen, jullie zijn steeds bij mij gebleven. Zijn in mijn verzoekingen. We zijn steeds bij hem gebleven. Zijn wij ook bij hem gebleven in de vele verzoekingen die ons overkomen... Of zijn we afgegleden in verzoekingen? Ik zal nooit tegen iemand zeggen, gut, gut, gut, ben je gevallen? Echt niet waar. Maar het is wel goed om je te beseffen dat Yeshua zegt van zijn discipelen... Gij zijt het die steeds bij mij gebleven is, in mijn verzoekingen. Zijn er fouten gemaakt in die periode? Het zal best wel. Eén ding is duidelijk, Judas is weg. Ik, Yeshua, beschik u het koninkrijk gelijk mijn vader het mij beschikt heeft. Yeshua zegt, ik beschik u, discipelen, het koninkrijk, gelijk mijn vader het mij beschikt heeft. Waarom? Opdat gij aan mijn tafel eet en drinkt in mijn koninkrijk. Moest nog opgericht worden. Dus ze krijgen een blik naar het koninkrijk van God. Ze zullen het in levende lijven nog niet zien want ze sterven allemaal. Maar ze zijn in het geloof gericht op het koninkrijk van God, wat Yeshua hun belooft. Ook al sterven ze later, er zal een dag komen dat ze worden opgewekt uit de dood, om in te gaan in het koninkrijk van God. We zullen de Heer tegemoet gaan als die komt, en we zullen met hem naar Jeruzalem gaan, om daar een deel van de erfenis te ontvangen. Gij zult zitten, mijn discipelen, op tronen, om de twaalf stammen van Israël, ...te richten. Te richten is daar recht over te spreken. Dus als we dadelijk in het nieuwe koninkrijk zullen zijn... ...zullen de twaalf discipelen... ...posities hebben... ...om de hele wereld te richten. Recht te spreken. En dat is dan het recht van het koninkrijk van God. Niet het recht van de wereld. Yeshua, die zal koning zijn over deze hele wereld. Oh, oh, oh. Simon, Simon. Zegt hij tegen Simon Petrus... Zie, de Satan heeft verlangd uw lieden te ziften als de tarwe. U, hè, u weet wat ziften is, hè? Al de rommel moest eruit tot de zuivere tarwe overblijft. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Simon, Simon, de Satan heeft verlangd uw lieden te ziften als de tarwe. Kent u het woord Satan? Weet u dat de meeste christenen Satan schrijven met een hoofdletter? Waarom schrijven de mensen een naam met een hoofdletter? Waarom staat Simon met een hoofdletter? Simon, Simon. Dat komt omdat Simon een man is met de naam Simon. Dan wordt Simon altijd met een hoofdletter geschreven. Het woord Satan is helemaal geen naam. Er is niet een persoon die Satan heet. Het woord Satan is een bijvoeglijk naamwoord. Ze kunnen wel tegen jou zeggen, je bent een echte Satan. Want Satan betekent een tegenstander. Die kan zich heftig tegen mij verzetten en een actie ontvoeren om me tegen te staan. Dan denk ik, zo, dat is pas een uh, tegenstander. Dat is een tegenstander. Maar dat heet in het Hebreeuws Satan en in het Grieks Satanas. Maar het is geen persoon het is een bijvoeglijk naamwoord, wat iemand wordt gegeven die zo handelt. Dat geldt ook voor het woord duivel, een diabolos, een heen-en-weerwerper. Als iemand ruzie veroorzaakt tussen broeders, je ben een echte duivel, zeg je dan. Ja, echt niet een of ander geestelijk wezen wat zich tegenover God opstelt, want dat begrip hebben we uit ons christendom uit Rome meegenomen. Simon, Simon, de tegenstander heeft verlangd uw lieden te ziften als de tarwe. Wie zijn nou de tegenstanders van de discipelen en van Simon? Wat zijn nou de grootste tegenstanders van de discipelen? En Sanhedrin. De leiders van het Joodse volk. Zij hebben de keuze gemaakt om deze oproerkraaien voor de Romeinse keizer te brengen. Om te zeggen, hij is de oproerkraaien." Pilatus, die onderzoekt die zaken en die zegt, je kan helemaal geen kwaad in hem vinden. Aan hem kruistig, kruisig hem, allemaal, kruisig hem... Pilatus krijgt het Spaans benauwd. En die denkt, nou laat ik hem maar overgeven aan hun. Ja, doe maar wat jullie goed lijken met jullie uh, koning, zegt hij. Wat hij zegt dat die koning is. Nou, zegt hij, doe jullie dan maar met je koning wat je wat goed doet. Het is een hele vervelende situatie. Eén ding is duidelijk. Simon, Simon, zie de tegenstander heeft verlangd uw lieden te ziften als de tarwe. En de tegenstander gaat het doen. Maar ook zijn eigen broeders, zijn eigen Sanhedrin, alles wat er omheen zit, zal de discipelen van Yeshua vervolgen. Ze moeten ook vluchten. Ze worden zelfs verspreid over alle landen van de wereld. Omdat ze het in Jeruzalem niet kunnen harden, vanwege de vervolging. Maar dat gaat allemaal gebeuren, 70 na Christus, 130 na Christus. De tegenstander heeft verlangd jullie te zift als het maar zegt Jesuwa, ik heb voor jullie gebeden dat jullie geloof niet zou bezwijken. Dus onder alle druk die gaat komen van zowel het Joodse volk uit als van de wereld, want daar worden ze ook vervolgd, ja, zegt hij duidelijk, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Eigenlijk maken wij dat ook een stukje mee. Wij zijn ook uit onze families en uit onze geloofsrichtingen weggetrokken... om uiteindelijk te zeggen, we willen Torah volgen... terwijl onze christelijke familie zal zeggen, ben je gek geworden? Ben je Jood geworden? Ja, dat is toch niet normaal wat je doet? Jezus is opgestaan, het is nou zondag. De meest hè, rare dingen krijg je te horen. We maken in het klein, zeg ik, dan maar hetzelfde mee. Maar de Heer heeft voor ons gebeden dat ons geloof niet zou bezwijken. Want waar is ons geloof op gebaseerd... Op uiteindelijk wat het woord van God zegt. Op Torah en profeten. Daarom doen we het. Nou zegt hij tegen Petrus. Als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. Nou, Yeshua zegt het tegen zijn discipelen. Zijn dat onbekeerde mannen? Toch zegt Yeshua tegen Petrus. Als jij bekeerd bent, zegt hij... Als jij eenmaal tot bekering bent gekomen, niet alleen Petrus, maar al zijn discipelen, versterk dan uw broederen. Want ze gaan dadelijk, als Yeshua gevangen genomen wordt, allemaal tegen de grond. Ze vluchten allemaal. Ze verlaten hem allemaal en zitten van een afstandje te kijken later, wat gaat er met hem gebeuren? Op een afstandje. Ze hebben hem allemaal verlaten. Ja, het is een waanzinnige tijd voor de discipelen. Hij zegt: Als jullie eenmaal tot bekering gekomen zijn, versterk dan die broederen, zegt hij tegen Petrus. Er komt hij weer. Onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iscariot in het hart gegeven hem te verraden, stond Yeshua, wetende dat de vader hem alles in handen had gegeven, en dat hij, Yeshua, van God uitgegaan was en tot God heen ging, hij stond van de maaltijd op. Nog een keer. Onder de maaltijd staat hier... toen de duivel... reeds Judas... in het hart gegeven had... om Yeshua te verraden. Dan komt hij weer. Nou is het weer de duivel. He? Wonderlijk, hè? Wat was duivel? Duivel is een bijvoeglijk naamwoord. Diabolos is lasteraar. Dus er moet dus van binnen al een lasteraar zitten... Hebben wij er ook last van trouwens, van een lastruim van binnen? Eentje die je oproept, uh, bijna tot ongeloof. Ja, de heer die zegt het wel, maar ja, hallo, is dat wel waar wat hij zegt? Word je niet van binnen heen en weer geworpen? In wezen voeren we in onze ziel een strijd bij het horen van de woorden van God, maar van binnenuit zeggen we eigenlijk, ja hallo, dat kan toch niet? Heb je niet geworsteld met je sabbatviering? De keuze moeten maken, wil ik gedoopt worden, wil ik niet gedoopt worden? Velen zijn gedoopt, maar willen opnieuw gedoopt worden, omdat ze gedoopt zijn in de drie namen. De vader, de zoon, de heilige geest, waarin de Bijbel helemaal geen instructie voor is, want je moet gedoopt worden in de naam van? Jezua. Jezua. En in zijn dood en in zijn opstanding. De hele doop die wij geleerd hebben, is een onzindoop doop van Rome bijvoorbeeld. Hoeveel dingen zijn er niet waar we over moeten nadenken en denken, ja hallo. En zo zijn er velen, ik zal het niet de hulp noemen, anders word je misschien moedeloos. Maar elke keer kom je op iets nieuws, dat je zegt, ja, klopt het dan niet? Nee, klopt niet. Is het goed dat je gedoopt bent als volwassene door onderdompeling? Ja, natuurlijk is dat goed. Maar is het de weg geweest, zoals de Heer het gezegd heeft? Bestaat er dan maar één doop? Ja, in het Jodendom is uh, de regelmatige doop door onderdompeling. Hè, voor de vrouw is het zelfs maandelijks. Er zijn allerlei redenen waarom iemand zegt, ik ga naar Mikwe... Ik ga weer dompelen, ik ga weer opnieuw beginnen. Er zijn een hoop dingen die wij nooit geleerd hebben, maar omdat je met Torah in aanraking komt, en met het Jonen dan zeg je, hé, hey, dat ligt toch anders dan dat wij in onze christelijke oren ooit gehoord hebben. Nou, één ding is duidelijk. Yeshua die stond op, wetende dat de Vader hem alles in handen gegeven had, dat hij van God uitgegaan was. Hé, hey, hoe is Yeshua van God uitgegaan? Strikvraagje. Hoe is Yeshua nou van de vader uitgegaan? Was die dan al in de hemel? Is hij van eeuwigheid bij God geweest? Was hij dan dus pre-existent, zoals dat zo'n moeilijk heet? Dat staat helemaal niet. Hoe zou nou Yeshua van God uitgegaan zijn? Ja, hij is in de vrouw, vanuit een vrouw geboren. Wat gaat er eigenlijk van God uit? Boodschap, het woord... Alles wat de vader heeft gedaan vanaf het begin van het scheppen van het licht, God die sprak. Dus wat er niet was, is door het spreken van God tot stand gebracht. Alles is door het spreken van God tot stand gebracht. Maar ook zijn eigen zoon is door het spreken van God verwekt in de maag Maria. Heeft God niet gezegd tegen Maria, jij zal zwanger worden? En Maria schrikt. Hoe kan dat nou gebeuren? Want ik heb mijn man nog niet bekend. Ik ben nog niet intiem geweest. Nee, zegt de engel, de geest van God zal over je komen. De kracht van de Allerhoogste. En wat uit u verwekt wordt, zegt hij, zal Yeshua genoemd worden. Bestaat u Daar wordt hij dus verwekt. Genomai staat er in de grondtaal. Yeshua is verwekt door het spreken van de vader in de maagd Maria. Want Maria, die zegt tegen vader, toen ze dat hoorden... Mij geschieden naar uw woord, uw spreken. Dus bij het horen van het spreken van God, kan er in ons iets geboren worden. Ja, let op, ook in ons, hè. Want hoe zijn wij tot geloof gekomen? Door het horen van het spreken van God. Door zijn profeten, door zijn zoon. Hè? De mensen die u de eerste boodschap hebben gebracht. Je hebt Gods spreken gehoord en je hebt het aanvaard. Je hebt het tot je genomen en je bent gaan wandelen. En zo ging het met Maria ook, ze hoort het spreken van God. Nou zei ze, vader, hier snap ik niks van. Ik heb niet met Jozef naar bed geweest, maar ik aanvaard het. Zij wordt door het spreken van God zwanger. Want Yeshua is niet de zoon van Jozef, omdat hij verwekt is door Jozef, maar verwekt is door de vader. En Jozef, die wilde zelfs weglopen van zijn vrouw, stiekem. Want ze zei, ja, ze is zwanger. Hij moest horen van de engel Gabriel, tot het uit de geest van God gekomen was. En toen heeft hij haar tot vrouw genomen en is verder gegaan. Een hele scherpe situatie in dat uh, Lucas. Hij stond op, wetende dat de vader hem alles in handen had gegeven... en dat hij, Yeshua, van God uitgegaan was en tot God heen ging. Hij staat van de maaltijd op. Dus uiteindelijk is Yeshua door het spreken van God van hem uitgegaan... verwekt in de mens. Hij is geboren geworden uit een mens. Hij heeft de weg gewandeld die vader daarin voorzegd had... Hij is gekomen tot het ultieme offer wat gebracht werd aan Golgotha. Niet omdat er zogenaamd een mensenoffer gebracht moet worden, maar ze hebben hem gedood. Er is onschuldig bloed vervloeid. God die aanvaardt geen mensenoffers, maar er is bloed gevloeid op Golgotha, onschuldig bloed. En vader wil dat onschuldige bloed aanvaarden als wij pleiten op de dood en opstanding van Messias Yeshua. Zegt die vader, ik heb de dood verdiend. Maar ik zie op het werk van Yeshua en op grond van zijn boet aanvaard ik de vergeving van mijn zonde. Maar niet omdat er een mensenoffer is gebracht. God heeft niks met mensenoffers. Yeshua is gedood. Hij staat op van de maaltijd. Dan legt Yeshua zijn klederen af. Dan leent hij een linnen doek in vers 4 en hij omgort zich daarmee. Dit zijn allemaal stappen in die maaltijd des heren. Die zeer belangrijk zijn. Probeer maar het te stellen dat je aan diezelfde tafel van de heer zit. Jij zit daartussen als dertiende apostel. En je hebt gezien dat die twaalfde net weggelopen is. Er is een leeg, en het is toch wat. Dan gaat de judas zomaar weg. Hij omgort zich ermee. Daarna doet Yeshua water in een bekken. En begon de voeten van de discipelen te wassen. En hij begon ze af te drogen met een doek. Waarmee hij omgort was. Onbegrijpelijk. Als je daar als discipel zit en je zegt dat je meester de minste taak gaat doen. Wat hadden wij gezegd? Zouden wij als Petrus zijn geweest? Yeshua die daar zit en de voeten gaat wassen van Petrus. Hij zegt, Petrus, hier die voet van jou. Ja, zegt hij, maar dat gaat niet gebeuren. In de eeuwigheid zal je mijn voeten niet wassen. Dat is toch te begrijpen? De meester gaat zijn voeten wassen. Dan komt hij bij Simon Petrus, dan zegt Petrus tot hem: "Heere Adon. Als het Adonie is, is het mijn Heer. Als het Adon is, is het Heer. Heere, wilt u mij de voeten wassen, Adon?" Adon, wilt u mij de voeten wassen?", zegt Petrus. Ik heb maar een grote vraagteken bij gezet, want hij doet dat met stemverheffing. En Yeshua die antwoordt en die zegt tot hem, wat ik doe, Petrus, weet jij nu niet. Dus het is logisch dat Petrus het niet snapt. Yeshua zelf zegt, je snapt het niet, Petrus, nu niet. Maar gij zult het later verstaan. Verstaat u het al? Zover na? Ja, natuurlijk hebben wij het leren verstaan. Daarom doen we het ook. En als je het één keer gedaan hebt, dan zeg je, ja dat is goed geweest. Dat heeft de Heer gewild voor zijn discipelen. Dus je oogjes moeten opengaan voor de maaltijd des Heren. Je ogen moeten opengaan voor de maaltijd van de Heer. Want waarom zegt hij alles wat hij gezegd heeft? Hij zegt, ik doe, weet gij nu niet wat ik doe. Maar je zult het later verstaan. Wij zullen het verstaan. Petrus zegt tot Yeshua... Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid, zegt hij. Uitroepteken erachter. Stemverheffing. Je zal mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. Wat een grootspraak van die Petrus. En dan zegt Yeshua, Petrus luister goed. Indien, dus een voorwaarde, ik u niet was, heb jij helemaal geen deel aan mij. Hoe reageert u daarop? Beter is, als ik je de voeten die was, heb jij geen deel aan mij. Hoe krijgen wij nou deel aan elkaar? Om elkaar de voeten te wassen. Dat is een rare gedachte. Wij krijgen pas deel aan Yeshua als Yeshua ons de voeten wast. Wij krijgen deel aan elkaar als wij elkaar de voeten wassen. Hoe kan dat nou? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nou, in Johannes 13 is wel een heel bijzonder verhaal natuurlijk. Als Yeshua als een soort testament weergeeft hoe hij het wil hebben in zijn gemeente, in zijn lichaam van Christus. Want dat zijn we met elkaar. Indien ik u de voeten niet was, Petrus, heb jij geen deel aan mij. Als wij dus elkaar de voeten niet wassen, hebben we helemaal geen deel aan elkaar. Zijn we wel bereid elkaar de voeten te wassen? En gewoon over nadenken, zeg ik, hé, hey, inderdaad, hoe willen we deel krijgen aan elkaar? En dat is voor een hoop mensen moeilijk... Want je zou het liefst dat het hele zaal vol zou zitten... want de mensen hebben gehoord van we gaan elkaar de voeten wassen. We kunnen inderdaad deel hebben aan elkaar. Maar voor een hoop mensen is het schaamte. Een beetje zierne. Ja, een beetje de voeten wassen, zeg. Hallo, wie komt er dadelijk voor me zitten? Is het Pietje of Marietje? Nou, die wil ik misschien nog wel doen. Maar die toch? Ja, daar ga ik echt niet aan beginnen. Dat is, dat is menselijk, hoor. Maar het slaat nergens op. Yeshua was bereid om... Al zijn discipelen te wassen. Hij zette ze op een rijtje neer, een teltje erbij. Maar nou, hij begon de voeten te wassen. En Petrus zegt met zijn grote mond... Ja, zegt hij, maar je zal mij de voeten niet wassen in eeuwigheid niet. Nou, zegt hij... Als ik je de voeten niet was, Petrus, heb je geen deel aan mij. Wat zou je zeggen? Toch net als Petrus? Ja, Heer zegt hij, hallo. Nou, wat zegt hij? Petrus zegt het hem, Heeren: niet alleen maar mijn voeten... maar mijn handen, mijn hele hoofd, alles. Nou, dat is Petrus... Petrus is echt niet goed bij zijn hoofd om dat te zeggen. Heren, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Nou, Petrus, ik weet dat je natuurlijk een hartstikke enthousiaste man bent, maar is echt niet nodig. Heren, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Nou, dat is echt. Petrus en zijn uitspraak. Nou zegt Yeshua, Petrus, je hoeft niet zo hard uit te spreken. Want wie gebaat heeft, broeder en zuster, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen. Want hij is geheel rijn. En ga die zijt rijn, toch niet allen. Eentje niet. Een vraaier. Hij is ook weggelopen. Om de zilverlingen te gaan halen, om Yeshua te verraden. Als hij dadelijk in de hof van Gethsemane komt, zit hij ze, je kan het pakken. Heftig, hè? Er zitten maar een paar teksten te lezen over dat laatste stukje waardoor Yeshua gevangen genomen gaat worden. Hij heeft wel gezegd, wie gebaat heeft, hoeft zich alleen de voeten te wassen. Snapt u wat er vanavond gebeurt? We wassen elkaar de voeten. En wat zijn we dan? Geheel rein? Ja, alleen maar van voeten wassen. Ja, zegt hij, zo zeg je, zo maar dat. Als jullie bereid zijn elkaar de voeten te wassen, dan zijn hij geen geheel rein. Maar een hoop mensen vinden dit moeilijk. Want het is natuurlijk gek om in Nederland iemand zijn voeten te wassen. Dat doe je toch alleen maar in Israël? En dan zeggen ze ook nog: ja, ja, ja, in Israël lopen ze natuurlijk op die blote voeten in die slippers. Dat is allemaal zand en uh, ongerechtigheid in tussen die tenen. Maar dat heeft er helemaal niks mee te doen. Wat was het eerste wat je te zien krijgt als je een huis in Israël binnenloopt voor de maaltijd? Dat is een dienstknecht die aan de ingang je voeten wast. Nou, je, je voeten klaar, wordt die gewassen. Andere voeten erin, wordt die gewassen. En dan kom je binnen. Al die mannen die daar bij elkaar zijn, zijn de voeten al lang gewassen toen ze binnenkwamen door de knecht. Ze hadden geen vieze voeten. Niemand gaat met vieze voeten aan de zeden zitten. U toch ook niet? Je gaat toch naar de douche? Je bent helemaal ship en shape. Je ruikt nog naar de zeep. Je gaat helemaal schoon aan tafel. Je gaat er niet bij de koning aan tafel in je spijkerbroek en je stinkende voeten. En daar zeker niet. Daar was de goede gewoonte om dat te doen. Dus ze hadden allemaal allang die voeten gewassen. Want dan kan ik kan wel zeggen, ja voeten wassen is normaal in Israël. Maar echt waar, dat is wel normaal. Maar aan de tafel. En dan de gastheer, de koning, die jou de voeten was. Dat is abnormaal. Maar de discipelen moesten een les leren. Ze moesten zien dat hun heer hun de voeten zou wassen. Want dan zouden ze zelf ook bereid zijn de voeten van hun broer te wassen. Ze moesten een lesje leren. Het is niet zomaar een verhaaltje dat je zegt, nou is interessant, ik weet dat dat gebeurd is. Ja, ja, ja. Nee, je moet Yeshua navolgen in alles wat hij gedaan heeft. Zou je dadelijk zien. Als u elkaar de voeten wast, ben je geheel rein. Geiliden die de rein, maar niet alle. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zei hij, jullie niet allemaal rein. Judas, die zat er nog tussen... Toen Yeshua dan hun voeten gewassen had. en zijn klederen aangedaan. en weder plaats genomen had. zei Yeshua tot hen: Begrijpen jullie nou. wat ik gedaan heb? Begrijpen jullie het nou? Elf mannen om een rijtje. elf mannen de voetjes gewassen. Hij zegt: Snappen jullie het nou? Of zit wat ik jullie gedaan heb? En misschien hebben ze wel zitten kijken. ja, we zijn helemaal. onze kluts kwijt. Begrijp je nou wat ik gedaan heb? Gij noemt mij meester, zegt hij tegen zijn discipelen, en heren, Adon. En gij zegt dat terecht, want ik ben het. Ik ben jullie heren. Mijn heren, zeggen de discipelen dan, Adonie. Heer, u bent mijn heer. Nou zegt Yeshua, indien, dat is een voorwaarde, ik, uw Adon en meester... U de voeten gewassen he, behoort gij ook elkaar de voeten te wassen. Dat was nieuw. Dat doet nog een de knecht aan de deur. Maar de discipelen krijgen van hun heer te horen, jullie moeten elkaar de voeten gaan wassen. En niet alleen voeten wassen, maar ook elkaar dienen. Want dat ligt er natuurlijk direct aan verbonden. Maar als we elkaar bereid zijn de voeten te wassen, dan hebben we al het meest nederige werk voor de broeder of zuster gedaan. Wat de heer van ons vraagt. Indien ik nou de Heer en Meester ben en u de voeten gewassen hebt, behoort ook gij elkander de voeten te wassen, broeder en zuster. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk ik u gedaan heb. Discipelen, jullie moeten doen wat ik je voorgedaan heb. Dat is vreemd. Maar de discipelen hebben het goed gehoord. Wat ik jullie gedaan heb, dat moeten jullie ook doen. Nou zegt hij... Voorwaar, zegt Yeshua, voorwaar, twee keer voorwaar, amen, amen, dat is het zal zijn zoals ik het zeg en anders niet. Ik zeg u, dus voorwaar, voorwaar, ik, Yeshua, zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, een discipel niet boven Yeshua. En een gezant niet boven zijn zender. Amen? Die is duidelijk, hè? Yeshua is duidelijk. Indien gij dit weet... een voorwaarde... indien gij het weet... zalig zijt gij als gij het nalaat. Amen? Nee hè? Indien gij dit weet... zalig zijt gij als gij het doet. Wat was doen ook weer in het Hebraïels? Sma? Sma Israël... horen en... doen, praktiseren. Indien gij dit weet... Zalig zijt gij als gij het doet. Shema Israël. Nog even naar Lukas 7 vers 47. Daarom zeg ik u. Dat is de situatie over die vrouw die veel zonden gedaan had. En die vergeving kreeg. Ik weet niet of de geschiedenis nog kent. Daar zegt Yeshua. Haar zonden zijn haar vergeven. Zij kwam de voeten van Yeshua wassen. Kent u ze nog? En bij gebrek aan... Een doek, gebruikt ze de haren. Ze gaat diep op de knieën en met de haren droogt ze de voeten af van Yeshua. Dan zegt Yeshua tegen die galbakken die er omheen zitten. En die zeggen dan, hij weet niet eens wie die vrouw is, zegt hij. Als hij wist dat het een hoer was die aan zijn voeten zit. Dus die wezen die vrouw af. Maar Yeshua liet zich de voeten wassen door deze vrouw. Haar zonden, zegt hij, zijn haar vergeven, al waren ze velen. Ik denk dat die fariseeërs die daar op die stoelen zaten, eraf duvelden. Die vielen van de schrik af Wat zegt hij nou? Zou hij wel weten dat dat een slechte vrouw is? En ja, natuurlijk weet hij dat. Haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze velen... ...want zij betoonde veel liefde... ...had ook veel geld betaald voor die dure zalfolie, die midden. Maar wie weinig vergeven wordt... Betoont ook maar weinig liefde. Nou deze vrouw die gaf zoveel liefde. Zelfs een kruik olie van meren. Goot ze over zijn voeten uit. Wat een geld. En dan zegt nog zo'n andere lastpost. Nou dat hadden ze beter aan de armen kunnen geven. Nee. Ze gaf het aan Yeshua. Ze was de enige die hem zelfde Een besproken vrouw. Niet een onbesproken vrouw. Maar een besproken vrouw. Er werd behoorlijk over haar gepraat. En die was bereid om dure meren over zijn voeten uit te brengen. Hij zei tot haar, uw zonden zijn u vergeven. Zegt hij tegen die vrouw. En ze had veel zonden. Uw geloof, zegt hij tegen die vrouw, heeft u behouden. Ga heen in vrede. Dat zijn de grootste woorden die je maar kan spreken. En Yeshua, die zegt het. Je zonden zijn vergeven. Tegen een vrouw die overtuigd was dat ze stampend vol met ongerechtigheid zat. Maar geen weg van vrede kon vinden. Maar in Messia... De zoon van David ontdekte en hem met olie zijn voeten zannelde, een koning waardig. Zij begreep wie die was. En de Heer zegt, je zonden zijn vergeven. Je bent behouden. Hebt dat nou met eeuwig leven te maken, zoals wij dat allemaal denken? Wel oh nee. Het wordt gewoon hersteld. De relatie wordt hersteld. Uw geloof heeft u behouden. De relatie wordt hersteld. Ga heen in vrede, shalom. Wat een zucht van verlichting. Ik ben al dertig jaar prostituee geweest. Daar praat hij helemaal niet over. Ze heeft een daad verricht in geloof, buigt voor Yeshua zelfs zijn voeten. Ze zalft hem, zoals een koning zou zalven. Ga heen in vrede, shalom. Dat behouden is als is het woordje sowieso. Dat is een werkwoord. Leuk is dat, hè? Dus behoudenis is een werkwoord. Redden van vernieling. Iemand die aan een ziekte leidt, gezond maken, genezen. Dat is ook zo zo. Behoudenis. Iemand die in gevaar van vernietiging is, beschermen en redden. Dat is zo zo. Dat is bevrijden van de straf van het oordeel. Dat is redden. Het is bevrijden van het kwaad dat de bevrijding belemmert. Het heeft allemaal met behoudenis te maken... Helemaal niet, oh nou leef je eeuwig, of nou is het echt niet waar. Je wordt behouden, je geloof wordt gericht op degene die behoudenis schenkt. Door in hem te geloven, word je behouden. Niemand van ons is volmaakt of rechtvaardig. Maar we worden rechtvaardig verklaard. Hij aanvaardt ons zoals we zijn. Je wordt nu deel van mij. We zijn ook met elkaar het deel van het lichaam van Messias geworden. Wij zijn gewoon het zichtbare vlees van Yeshua in deze wereld. Mensen die ons ontmoeten, die zullen denken, het lijkt wel op Jezus ontmoet heb. Joh. Wat een liefde, wat een blijdschap. He? Dat zal hij ons moeten ontdekken als wij zaggerijnig zijn en uh, weet ik voor allemaal... zo ben jij een volgeling van Jezus. Zo, nooit geweten tot Jezus was, ik wil een hele andere indruk van hem gehad. Nee, wij zullen liefdevol, barmhartig, genade, goede tieren en trouw zijn... want dat zijn de kenmerken van de Allerhoogste God. En de Allerhoogste God hebben we leren kennen door Yeshua te zien... Want hij is barmhartig, de genade, de goede tieren en trouw. Hij geneest, hij bevrijdt, hij vergeeft zonden. Schitterend om Yeshua te ontmoeten en door hem heen zijn vader te leren kennen. Wat zijn wij toch gelukkige mensen, vindt u niet? Tot slot de maaltijd is heren. Yeshua heeft gezegd, ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten. Wij hebben het vanavond ook gedaan. Brood gedeeld en wijn gedeeld. Het enige wat ons nog te wachten is... Zijn we bereid als Yeshua elkaar de voeten te wassen? Dus ik heb maar een stel tijltjes neergezet en wat stoelen met handdoekjes neergezet, dat je elkaar de voeten kan eh, nat kan maken, even wat kan wrijven op die voeten. Joh, mooi eh, doekje eromheen afdrogen. Het is een wonderlijke ervaring om elkaar de voeten te wassen. De echtparen bedienen elkaar, de vrouwen de vrouwen en de mannen de mannen. Het feit dat je het gaat doen is een bijzondere ervaring. Schaamteloos elkaar de voeten wassen. Zalig om dat te doen. De Heer Yeshua is ons voorgegaan. En Hij heeft zich niet geschaamd. Hij zegt: Ik geef je een voorbeeld, opdat jullie het zullen navolgen. Amen.